Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het minimumloon gaat toch niet nog verder omhoog met 1,2 procent. Er is geen meerderheid voor in de Eerste Kamer. De BBB geeft de doorslag. Politiek verslaggever Rob Bolsius legt uit waarom zij tegen gaan stemmen. De laatste jaren is het minimumloon al flink gestegen. Ook in juli gaat het weer 3 procent stijgen, maar dus niet met die extra 1,2 procent en daardoor is de armoede in Nederland afgenomen... doordat het minimumloon gestegen is de afgelopen jaren. De extra verhoging van het minimumloon... had niet alleen bedrijven en andere werkgevers meer geld gekost. Ook zou de overheid dieper in de portemonnee moeten graaien... omdat ze dan meer kwijt zouden zijn aan uitkeringen en de AOW. Er blijft maar nieuws komen over een cold case uit Zutphen in Gelderland. Bijna 35 jaar geleden verdween daar Duncan Zwakke spoorloos. Hij was toen 31 jaar. Zijn lichaam werd nooit gevonden... Gisteren werd er een man van 60 uit Eerbeek opgepakt en vandaag is er nog iemand aangehouden. Een man van 62 uit Zutphen. De politie doet nog onderzoek naar tips. Het is natuurlijk voor zijn familieleden en vrienden na deze vele jaren nog steeds echt een hele ingrijpende en ook heftige situatie. En daarom is elke tip nog steeds heel erg waardevol en welkom. Destijds is er ook een beloning uitgeloofd voor de gouden tip. Die bedraagt 15.000 euro en is tot op heden nog niet uitgekeerd. Volgens de Gelderlander zijn de twee opgepakte mannen broers van elkaar. Een groot feest voor veel mensen in Nederland en de rest van de wereld morgen. De ramadan is na een maand bijna voorbij. Morgen is het eitel fitter en is het vaste tussen zonsopgang en zonsondergang achter de rug... Onze beslaggever Ibrahim Duslu ging naar de Kanaalstraat in Utrecht om te checken hoe het met de voorbereidingen gaat. Ja, ik zie dat jij nog geen tas vast hebt, maar dat gaat volgens mij veranderen zo meteen. Ja, dat denk ik wel. Ja. En wat, wat ga je halen? Vooral spullen om te koken, maar ook cadeautjes. Ik heb voor mijn neefjes en neegjes en voor mijn zoon cadeaus allemaal gehaald. Morgen is een belangrijke dag voor ons, niet alleen om de gezelligheid, maar ook om het dichterbij komen bij ons God en alles daaromheen. Dan heb ik nog het weer voor je. Vanavond is het bewolkt en kan er een buitje vallen. Graadje of 8 dan nog. Morgen droog met veel zon, dan maximaal 14 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen de knooppunten de, de Hoek en de Nieuwe Meer nog 8 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM. Jazz. Yes. Goedemorgen, luisteraars. Leuk dat jullie weer hebben ingeschakeld bij ZFM Jazz. Het wekelijkse jazzprogramma live vanuit de studio hier in een zonovergoten Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. <coughs> en wat ga ik vandaag doen? Ik doe een greep uit de albums die... Ja, de laatste maanden uh, zijn uitgekomen, dus vrij recente uh, albums. Wel met de mainstream jazz in het eerste uur, wat funky dingetjes in het tweede uur. Allemaal geweldige muziek, geen betere manier om je zondag te beginnen dan te luisteren naar ZFM Jazz. En we begonnen met uh, Adam Schroeder en Mark Masters en hun ja, uh, hommage aan de muziek van Clark Terry. En het nummertje uh, Argentia uh, Adam Schroeder, dat is een Amerikaanse uh, bariton-saxofonist. Um, en Clark Terry die staat trouwens ook volgende week... samen met um, Art Blakey in de schijnwerpers hier in het Theater uh, de Krocht. Het concert is uh, uitverkocht, maar uh, ZFM Jazz gaat die dag uh, live uitzenden. Ook het concert kun je toch uh, meemaken. Uh, zelfs dus als je niet in de Krocht bent. Dus hou dat uh, in de gaten volgende week 14 april. Um, gaan we snel uh, verder uh, met de um, Black Art Jazz Collective? Dat is een uh, collectief rondom een sextet, rondom uh, saxofonist uh, Wayne Scoffrey en trompetist Jeremy Pelt. Dat de uh, zwarte jazzcultuur en uh, Afro-Amerikaanse politieke en culturele iconen via hun uh, muziek in een. Positieve manier in de spotlights wil plaatsen. Ze begon zo'n tien jaar geleden met een concert in het Lincoln Jazz Center in New York. Men brengen zo rond de twee, drie jaar een album uit. Het laatste album is net uitgekomen, heet The Truth to Power, met dus Jeremy Pelt op trompet, Wayne Scroffree op tenorsax, James Burton III op trombone, Victor Gold op piano, Rasheen Carter op bass en dan ook nog Mark Whitfield op drums. Uh, dit nummertje wat je gaat horen, solo liquai, is een uh, tribute aan de uh, acteur, de zwarte Amerikaanse acteur Sydney Poitier. Black Art Jazz Collective. Jazz Collective was dat, van hun uh, vrije album Truth to Power. Dit was een rustig nummer, natuurlijk een ballad, maar er staan ook uh, de nodige swingende hardbop uh, nummers op. Echt uh, van toppers uit de Amerikaanse jazz uh, scene. A special warm welcome to our listeners across the globe. In particular our friends on the uh, democratic island of Taiwan. Uh, wishing you uh, a lot of strength and success with the recovery from the uh, earthquake. Brengt ons bij Mike LeDon, Het is een groovy organist. Uh, uit Amerika ook. Die uh, heeft samen met een gospelkoor... Uh, een fraaie uh, plaat uh, geproduceerd. Dat heet uh, A Wonderful. En uh, we gaan luisteren naar zijn vertolking... van de nummer van uh, het popduo... of het soulduo uh, Ashford and Simpson. Ain't nothing like the real thing. Mike LeDon, Groover Quartet. The Avengers Dus eerst uh, Mike Lodon uh, Groover Quartet met uh, Eric Alexander op sax... en Peter Bernstein op gitaar en Joe Farnsworth op uh, drums. Uh, en natuurlijk die Mike Lodon op uh, orgel. En dat werd gevolgd door uh, een supergroep... waar diezelfde mensen ook weer uh, in zitten. Uh, One for All heet dat. <coughs> een uh, uh, ja, groep bestaande uit uh, Steve Davis op uh, trombone. En dus die Eric Alexander en die Joe Farnsworth... En daarnaast nog Jim Rotondi en, uh, op trompet en David Hasseltine op uh, piano. En die hebben een, uh, ja, sinds de jaren uh, ja, negentig volgens mij... een beetje de traditie van Art Blakey en de Jazz Messengers uh, levend gehouden. En uh, om de zoveel tijd, om de twee, drie jaar, uh, brengen ze een uh, album uit. Uh, dit keer hebben ze een album, uh, dat heet Big George... omdat er een uh, glansrol is op uh, dat album voor uh, oudgediende saxofonist George Coleman... In het nummer wat je trouwens net hoorde, The Nearness of You... daar deed hij volgens mij niet in mee. Uh, daar hoorde je het uh, saxofongeluid dus van die uh, Eric Alexander. En daarnaast volgens mij ook nog Vincent Herring... die uh, ook een, een gastrol speelt op dat album Big George... van het One for All collectief. Gaan we naar twee uh, bevriende trompetisten. Just a bowl of cherries, a wonderland full of nymphs and good fairies. Then I gave my heart to you. What did you do? You broke it in two. I'd like to take. In zoveel tijd verschijnen er albumuitgaven van verloren gewaande opnames, de zogenaamde Lost Albums. Soms is het een marketing-trucje om oud of obscuur waar aan de man te brengen. Soms is er daadwerkelijk, daadwerkelijk sprake van uh, niet eerder geopenbaarde opnames en uh, muziek. In die laatste categorie valt ook het album van trompetist en vocalist Jack Sheldon en zijn muzikale vriend Chet Baker, die elkaar al kenden vanaf de jaren 50. En in 1972 op initiatief van die Sheldon de studio indoken. En de opnames, die opnames werden onlangs opgeduikeld. Oogschijnlijk twee totaal tegenover elkaar gestelde uh, ja, types en karakters. Die Sheldon, vooral uh, extroverte komiek. En uh, Baker, meer introverte muzikant en daarnaast ook nog een drukverslaafde. Uh, Baker had in uh, 1966 in een vechtpartij om drugs een groot gedeelte van zijn voorgebit verloren... En worstelde daarna om zijn oude speelniveau weer, weer te krijgen, weer te halen. En uh, algemeen werd in, uh, aangenomen dat uh, 1973 zijn comebackjaar was. Maar gezien deze opnames uit 1972 bewijzen is er het bewijs dat hij eigenlijk al eerder op de weg uh, terug was. Dus die opnames In Perfect Harmony, de Lost Album van Chad Baker en Jack Sheldon.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 Nog zo'n voorbeeld van historische opnames. die om soms uh, onverklaarbare redenen. op de plank zijn blijven liggen. Um, je hoorde wederom uh, trombonist Steve Davis. die in uh, juni 2008 de studio indook. met niemand anders uh, dan uh, pianist Hank Jones. Uh, kort voor diens negentigste uh, verjaardag. En die uh, Hank Jones die was net hersteld van een zware hartoperatie. Um, Hank Jones, de oude broer van uh, drummer Elvin. en trompetist. De trompetiste Ted Jones. Hij stierf in 2010 en de sessie met die Steve Davis... werd pas vorig jaar weer boven water gehaald. Volume 1, waarvan je net dus een nummertje hoorde... interface van de hand van die Hank Jones... Hank Jones is gevuld met ballads en later dit jaar volgt volume 2... Uh, die uh, na verwachting uh, volstaat met de uh, uptempo uh, nummers. Um, een glansrol daarnaast ook nog voor uh, Pieter Washington op uh, Bas. Ja. eerst nog een nummertje van het album waarmee ik de uitzending begon. Adam Schroeder en Mark Maas celebrate the music of Clark Terry. Het nummer Serenade to a, a Bus Seat. En dat werd uh, gevolgd door het trio van gitariste Dave Stryker met uh, Bob Minster op uh, saxofoon. Bob Minster van de Yellow Jackets. Um, ja, die Stryker... Um, die brengt ja, ook zo om de twee, drie jaar groovy albums uit... die uh, stevig geworden zijn in de jazz-traditie van de jaren 50 en uh, 60. En het laatste album waarvan je dus net het uh, nummertje hoorde... Uh, Cold Duck Time, dat is trouwens een nummer... oorspronkelijk van Eddie Harris, de saxofonist... Uh, dat album is dus net uh, uitgekomen. Ik ben even kwijt hoe het uh, album uh, heet. Maar dat zoek ik uh, later wel op Dave Stryker, de gitarist was het. Uh, gaan we snel door naar Lynn uh, Ariel. Dat is een uh, pianiste. Uh, vrije uh, composities die ze zelf allemaal schrijft. Dit uh, nummertje heet A Soul. En luisteren we maar naar Lynn Ariel. Album Being Human. Het nummer Soul door de Pianiste, de Amerikaanse Pianiste Lynn Arial. Een van de bekendste big bands in Europa is de WDR Big Band. Daar zitten bijvoorbeeld ook de Nederlanders Ruud Bruls op trompet en Hans Dekker de drummer in. Die hebben we ook weer onlangs een plaat uitgebracht met Marshall Gilkes. Dat is een trombonist die speelde ooit in die WDR Big Band zo'n van 2010 tot 2013, zoiets mij is op eigen benen gaan staan. Heeft hij als bandleider zelf uh, de nodige albums al uitgebracht. Maar nu dus ook zijn derde album met uh, die WDR Big Band. En zijn uh, heel, uh, ja, zegt een geweldig album. Superswingend. Uh, hier een nummer heet uh, Taconic Turns van dat album Live Songs van Marshall Gilkes en de WDR Big Band. Tegen het einde van het eerste uur. We gaan eruit met de klanken van uh, Martin Sjöstedt en het Stockholm Jazz Orchestra. Nog zo'n geweldige big band uit het hoge noorden. Uh, uit uh, Zweden dus. Uh, tot zo in het uh, tweede uur met meer geweldige muziek. Van recent uitgekomen albums hier bij ZFM Jazz. Martin Sjöstedt en de Stockholm Jazz Orchestra. The Wedding, een nummertje van Abdullah Ibrahim.